jaringer niet? Nee. U had hem ongetwijfeld willen spreken? Ja. Ik denk niet dat hij vandaag nog komt. Waar is hij naartoe? Hij is gisteren op opneming geweest. Dat weet ik. Dat was, daar was ik bij. Dan weet u vast ook al of het laat geworden is. Elf uur, dat wil zeggen. Ik was om elf uur thuis. Dan komt hij vandaag niet meer. Zullen wij je en jij tegen elkaar zeggen? Hm? Ik weet niet eens hoe je voornaam is. Maarten. Ik wil best meneer Matze blijven zeggen, als je dat prettig vindt. Nee, laat maar. Ik moest er alleen even aan wennen. Hm. Hm. Ben jij wel eens met jaring op opneming geweest? Nee. Moet dat? Het is meesterlijk... Dat heb ik meer gehoord. Zij het niet in uh, hun diepe woording. Jij bent toch voor het historisch onderzoek naar die liedjes? Hè? Als je dat zo noemen wilt. Stemmen jullie dat dan niet op elkaar af? Alsjeblieft niet, zegt ik. Ik moet er niet aan denken. Wat doe jij dan precies? Al wat mijn hand te doen vindt, prediker. 9 vers 10, zoals je ongetwijfeld weet. Nee, dat wist ik niet. Oh, sorry. <laughs> maar ik vind het ook zo'n onmogelijke vraag. Ik bedoel daar niet zo'n mee. Nee, nee, natuurlijk niet. Linksom. Bent u hier nieuw? Ja. Ik ben koning. Oh ja. Ik ben goud. Dat is een betrouwbare naam. Ja, zegt u dat wel, ja. Bent u hier al lang? Morgen drie weken. Ik werk bij meneer Balk. Ik werk ook bij meneer Balk. We werken allemaal bij meneer Balk. Oh, zo. Ja, zo had ik het nog niet bezien, maar dat is natuurlijk zo wat doet u daar ik schrijf woorden op lijstjes is dat leuk weet ja ik vind het heel interessant er zijn vaak heel interessante woorden bij het zullen toch wel namen zijn Ach, ja natuurlijk namen ja namen natuurlijk geen woorden nee goed dat u dat zegt namen kunnen ook interessant zijn Jazeker. Nou, Namen kunnen heel interessant zijn. Goud, bijvoorbeeld. Ja, dan zegt u zo wat. En waar werkt u? Ik werk op de afdeling volkscultuur. Oh ja. Dat is in de achterste kamer. Oh ja. Ja, daar ben ik nog nooit geweest, natuurlijk. Dat komt nog wel. Ja, dat komt nog wel. Morgen. En? Hoe was het in Friesland? Els Elshout komt van huis binnen, gaat zitten, kijkt zo'n vrouw vriendelijk aan... en dan begint ze te zingen. Of ze wil of niet. <lacht> Totaal gehypnotiseerd. Ja. Als dat zo is, dan vind ik dat toch iets akeligs hebben. Ach, wat nee. Het gaat er toch om dat je die liedjes op de band krijgt. Als zo'n mens straks dood is, dan zijn ze weg. Maar toch vind ik het iets akeligs hebben... Heb jij dit weekend nog gewandeld? Jazeker. Waar? Ik heb de Lambrechtskade weer eens verkend. Bij Vreeland? Iets ten zuiden van Vreeland. En? Ik moet zeggen dat ik een paar aardige waarnemingen heb gedaan. Heer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Is, eh, Amsterdam, maar Amsterdam is wat de binnenstad betreft eigenlijk een groot SOS-bericht. U kunt hier een voorstelling zien die ik haast niet anders zou willen aanduiden als het eh, gepeupel contra de politie. Dat is het beeld in ieder geval wat Amsterdamse Binnenstad op dit ogenblik ziet. Men eh, breekt de plafijnsel op, stenen, gooit hoorsteen. Dit eh, lijkt ons, heeft nauwelijks meer iets te maken met de staking van de bouwvaken en dus met Ik vraag me af of ik het bureau niet moet bellen. Het Bellen? In je vakantie? Ja, waarom niet? Omdat je met vakantie bent. Het bureau bellen. Stel je voor dat je het bureau zou bellen... alsof ze niet zonder jou kunnen. Wa waarom wil je in godsnaam het bureau bellen? Omdat er van alles kan gebeuren. Van alles gebeuren? Wat zou er in godsnaam kunnen gebeuren van zo'n beetje oproer? Is toch morgen zeker weer over... Het bureau bellen. Ik weet niet wat ik hoor. Denk je nou werkelijk dat ze in jouw bureau een beetje met elkaar gaan vechten? Tussen die kaartenbakken zeker. Tot ze geen betere plek kunnen uitzoeken. Je kan toch brand uitbreken? Het bureau is daar vlak om de hoek. Brand uitbreken? In je bureau? Nou, dan breekt er brand uit. Dan ben je meteen van dat rotbureau af. Laat er maar rustig brand uitbreken, hoor. Er is heus niks aan verloren aan die paar viesjes hoef je geen tranen om te laten. Dat is natuurlijk onzin. Als de boel verbrandt, dan kan ik weer helemaal overnieuw beginnen. Nou, dan begin je overnieuw. Ook erg. Of je nou het een doet of het ander. Dat doet er toch helemaal niets toe? Dat doet er natuurlijk wel toe. Maar wat wou je dan doen als er brand uitbreekt? Wou je die dan soms in je eentje gaan blussen? Denk je dat jij die dan blussen kan? En dat die niet geblust wordt als jij er niet bij bent? Laat me niet lachen. Wees nou een beetje normaal. Het is gewoon dat ik me verantwoordelijk voel. Nou... Dan voel je je maar eens niet verantwoordelijk. Je voelt jou veel te veel verantwoordelijk. Je bent in staat om met dat verantwoordelijkheidsgevoel van jou je hele leven te verpesten. En het mijne erbij. Dat idiote verantwoordelijkheidsgevoel, altijd alsof er geen belangrijkere dingen in de wereld zijn dan het bureau. Denk maar liever aan je vakantie. Aan de vakantie van moeder en van mij. Dan aan zulke idiote dingen als brand. Brand. Het idee alleen al. Echt weer iets voor jou, om als je met vakantie bent aan brand te denken. Uh, ik betreur bijzonder de, de gebeurtenissen die gisteravond gebeurd zijn. Toen ik thuis kwam, ik was kwart over negen even het huis uitgegaan. Toen kreeg ik berichten over de grote festpartijen die hadden plaatsgevonden. Een grote opwinding. Ik heb toen met de wethouder De Wit gesproken, die met de mensen op het stadhuis gesproken heeft. Wat gebeurd is. Dat zal een onderzoek worden gesteld. Ja. We zullen acht dat horen wat de dorpse geweest is van die man... die daarmee overleden overleed. Een brief van de Balk. De Balk? Maarten, ik hoor van Asjes dat je in Wapenveld zit. Kun jij even naar het dorp gaan en bij een autochtoon informeren hoe ze daar uvel gunnen uitspreken? Let vooral op of het euvel of euver is. Dat is belangrijk. En wil je mij dat even telefonisch laten weten? Het heeft haast. Ja. Ik hoop dat deze week leidt tot een verbroedering van de arbeiders van Amsterdam en de Provo's. En dat die niet door allerlei uh, valse beschuldigingen van kranten uh, doorkrassen. Door het... <tieden> Verwinningen van macht, denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Eerst hoorde je in de vechten een zacht mompelen, zoals je dat in boeken wel leest. Waar stonden jullie dan? Bij de voordeur. Allemaal? Dat weet ik niet meer zo precies. Ik was er ook bij, en Balk en Wichtbot en de Fluiter, meneer Slofstra was er ook bij. Tuurlijk. En toen? Je hoorde dat mompelen langzaam dichterbij komen, terwijl het in onze straat heel stil was. stil. Er was niemand op straat, net als voor een onweer. Ja, verdomd, daar leek het op. Maar hoe wist u dan dat ze eraan kwamen? Weet jij dat nog? Wigmoed van ons waarschuwen? Ja. Die het geloof ik gehoord dat ze op weg waren gegaan. Verder? Je hoorde dat mompelen dichterbij komen, en toen ze vlak bij de hoek van de Anthony Breesstraat waren, hoorde je ook hun schoenen. Bouwvakkers hebben van die grote schoenen. En jullie stonden in de deuropening, of stond je op straat? Zo half en half, meneer Balk stond voor ons. Verrachtig. Toen kwamen ze de hoek om, over de hele breedte van de straat, met een paar van die enorme kerels voorop, Het verliest die je Het was heel dreigend, vooral omdat er niets gezegd werd. Je hoorde alleen dat mompelen en dat stappen van die schoenen vlak voor ons langs, terwijl er achter hen steeds meer de hoek omkwamen. Hoe lang duurt het wel niet? Nou, toch zeker twintig minuten? Als het meer is... In ieder geval waren het er duizenden. Ik heb het gemist. Terwijl dat nu eigenlijk pas echt volkscultuur is. Verdomd. Goed, de knipsels. Een knipsel over spiritisme. Jan stelt voor om het te vernietigen. Bart wil het bewaren. Ik wil het vernietigen. Argumenten, Jan? Nou, uh, dat is toch gewoon flauwekul, spiritisme. Wie heeft er nou wat aan? Als je er dan met alle geweld iets over wilt weten, dan moet je er maar een boek over lezen, vind ik. Goed. Bart? Daar ben ik volstrekt niet met je eens, dat het flauwekul is. Cultuurhistorisch gezien is het een heel interessant verschijnsel. Ook al geloof je er zelf niet in. Dat is dan ook de reden dat ik het wil bewaren. Het is volkscultuur. Het is elitecultuur. Maar volgens de definitie hoort de elite evengoed tot het volk. Dan kunnen we alles wel gaan bewaren. Als het tot de volkscultuur behoort wel, daar ben ik dan ook voor. De vraag is of het in het verleden in brede lagen van de bevolking gebruikelijk is geweest. Zodat je een cultuurgrens kunt tekenen. Zie je wel, daar heb je het nou weer. En dat ben ik nu absoluut niet met je eens. Volkscultuur is volkscultuur. Ook als het maar bij een klein groepje voorkomt. Dat wordt dan een binnenmapje. Kan niet verdomme. <lacht> Het is natuurlijk ook zo dat ik de pest aan deze dingen heb. Helemaal mee eens, spiritisme. Dan denk je toch een half jaar oude. vrouwen... Dat mag nooit het criterium zijn. In de wetenschap moet je objectief zijn. Vlak na de bevrijding hebben we met de klas... ...een spiritistische seance georganiseerd. Met zo'n glas dat over de tafel schoof... ...en rondom de letters van het alfabet. Dat glas bewoog echt. Je voelt het onder je vingers vandaan schuiven. Is het verdomd. En wat vroegen jullie dan? Met wie we gingen trouwen natuurlijk. Van een van de meisjes was net de verloving verbroken en toen kwam de naam van haar vriend eruit. Toen is ze in huilen uitgebarsten. Hoe. Hoe kan dat nou? Weet ik niet, maar onze conclusie was dat je bij zo'n experiment geen alfa's moest hebben. Dat meisje zat in alfa. Verdomd! Daar maken we een fiesje van. <laughs> Dateren op mei 1945 Den Haag. Als hier gelachen wordt, wil ik er wel graag bij zijn. We hebben een hooglopende wetenschappelijke discussie over het spiritisme. <laughs> ik ben alweer weg. <coughs> Zie je, het grote publiek is niet geïnteresseerd. Dat kan heel wel betekenen dat we op de goede weg zijn. <laughs> Wat doen we nu? In een mapje? Goed. Maar alleen als jullie het ermee eens zijn. Nee, mee eens ben ik het niet. Ik vind het idioot. Dan moet je ook voet bij stuk houden. Het is een principiële kwestie, dus moet je ook een principieel standpunt innemen. Maar dan blijven we aan de gang. Niet als we het met elkaar eens worden. Zullen we het dan maar in de map met problemen leggen? Dat wordt zo langzamerhand wel een aparte kast. Orden het daarin dan in ieder geval op onderwerp, zodat we niet nog eens die hele troep door moeten. Akkoord. Mee eens? Ik zou liever zien dat we de discussie nu maar meteen afronden. Nee, we kunnen beter wachten tot we een overzicht van de problemen hebben. Dat wilde ik daar straks al vragen. Maar hoe staat het nu met dat nieuwe gebouw dat u toen met Balk bekeken hebt? Daar hoor ik niets meer van. Dus het gaat niet door? Ik weet het wacht, niet. ik denk het niet. Ik waardeer dat toch wel in meneer Palk, dat hij zo'n afweging zo zorgvuldig doet. <lacht>